Goedemiddag, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een feest in Ahoy in Rotterdam is vannacht een man neergeschoten. Je hoort de politie. Vanmorgen vroeg rond half vijf kregen wij een melding... dat er zou zijn geschoten tijdens een feest in Ahoy. En hierbij is een man gewond geraakt. En hij is gelukkig aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht... en wordt daar verder behandeld. Nou, als snel in Ahoy konden we een 31-jarige man aanhouden... Uh, als verdachte van, di van dit schietincident. Nou, zijn rol wordt verder onderzocht. En het is niet duidelijk hoe er iemand een wapen naar binnen kon nemen... bij. Ahoy. Het gebeurde op het feest I Love Urban. Daar traden grote namen op: Jonna Fraser, Frenna, Busy. Jandino Asporaat is een van de organisatoren. Bij het naar buiten gaan was het erg onrustig en daarbij zijn nog twee mensen aangehouden. Een man en een vrouw zijn vanmorgen in een huis in Amsterdam overvallen. De man raakte daarbij gewond. Agenten hebben nog in de omgeving naar de dader of daders gezocht... maar ze konden niemand meer vinden. Ja, of ze iets hebben meegenomen is niet bekend. De man moest voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. In Den Haag worden vandaag ongeveer 100 asielzoekers opgevangen... die nu in Ter Apel zitten. Ze gaan naar een hotel in Kijkduin. De opvang in Ter Apel is voor de zoveelste keer bijna vol. Maar om te voorkomen dat er geen slaapplaatsen meer zijn, vangt Den Haag daarom een deel op. En bewoners van een eiland aan de westkust van Schotland hebben voorkomen dat ze voortaan met de veerboot boodschappen moesten doen. De enige winkel op het eiland Lismore dreigde te verdwijnen. De eigenaar wilde ermee stoppen en de winkel is ook nog eens een postkantoor. De 160 bewoners van Lismore plus een aantal toeristen hebben via aandelen nu zo'n 92.000 euro opgehaald. En daarmee is die winkel voorlopig gered. Het weer. Vanochtend en vanmiddag zijn er wat buien. Het is tussen de 6 en 8 graden. Vanavond klaart het wat op, maar vannacht toch weer nat. Morgen bewolkt regen en in het oosten en noordoosten kans op een beetje sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 We're the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 But a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 My toes make Hallo? Hé? Hey? Staat niemand meer? Nou ja, zeg. Die monsters 6.9. Zie So weird. ZFM, ZFM. Oh I was not looking for artifacts